Dit is Renate Evers met het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse bischop Desmond Tutu heeft een hoge koninklijke onderscheiding gekregen. Tijdens een achtdaagse bezoek aan Nederland is hij benoemd als commandeur in de orde van Oranje Nassau. Tutu wordt daarmee onder meer geëerd voor zijn werk als voorzitter van de Zuid-Afrikaanse waarheids- en verzoeningscommissie. De Zuid-Afrikaanse bischop kreeg in 1984 de Nobelprijs voor de vrede voor zijn rol in de strijd tegen apartheid. Na de uitreiking van zijn commandeurschap zei Tutu dat de afschaffing van de apartheid niet alleen de verdienste is geweest van mensen als Nelson Mandela. De veranderingen werden volgens hem ook mogelijk door steun uit Nederland. Het onderzoek tegen oud-IMF-topman Dominique Stroos-Kaan en drie vrienden wegens groepsverkrachting wordt stopgezet en er komt geen rechtszaak. Dat schrijft de Franse krant Le Figaro. Een Belgisch escortmeisje dat eerst zei dat ze verkracht was, zegt nu dat het ging om seksspelletjes met wederzijds goedvinden. Stroos-Kaan kwam vorig jaar in het nieuws omdat hij in New York een kamermeisje zou hebben verkracht. Ook die zaak is geseponeerd. De man die gisteren in het tijgerverblijf van een dierentuin in New York belandde, heeft tegen de politie gezegd dat hij één wilde worden met de tijger. De man van 25 sprong uit de monorail van de Bronx Zoo naar beneden. Hij zegt dat hij na zijn landing in de tijgerkuil meteen werd aangevallen, maar dat hij gelukkig het dier nog heeft kunnen aaien. Hij raakte zwaar gewond. Zijn Facebookpagina zou getuigen van een extreme fascinatie voor grote roofdieren. Volgens de politie staan er veel foto's op van onder meer tijgers en jachtluipaarden. De politie is van plan de man te arresteren voor het binnendringen van een privéterrein. Het weer, de temperatuur daalt tot 9 graden aan zee en 4 in het binnenland. Daar is ook kans op vorst aan de grond. In de ochtend eerst zon, maar in de middag neemt de bewolking toe. Het wordt zo'n 16 graden en in de avond en nacht gaat het regenen. Dit was het NOS Journal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu de nacht. 9. FM.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 street